Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Wat moet met het NOS-journaal. De 159 leden van de wereldhandelsorganisatie WTO zijn het op het Indonesische eiland Bali eens geworden over het eerste wereldwijde vrijhandelsverdrag in 20 jaar. Het verdrag kan de wereldeconomie honderden miljarden dollars en 20 miljoen banen opleveren. In het akkoord zijn vooral afspraken gemaakt over het wegnemen van handelsbarrières... en het versimpelen van procedures bij de douane. Analisten spreken van een historisch akkoord. Volgens de inspectie SZW is nog steeds niet duidelijk hoeveel malafide uitzendbureaus er zijn... en hoeveel arbeidsmigranten worden uitgebuit. Er waren allerlei maatregelen genomen om misstanden in de branche aan te pakken... Ministerie van Sociale Zaken stelde vorig jaar dat de helft van alle 12.000 uitzendbureaus niet deugt. Volgens de inspectie is dat niet te bewijzen. Wel staat vast dat er nog massaal wordt gefraudeerd. De uitslaande brand in een Swarmazaak in Bokstel is onder controle. De Swarmazaak en een naastgelegen bakkerij zijn volledig in de as gelegd. Uit voorzorg werden tien woningen ontruimd. 30 mensen zijn opgevangen in een buurthuis. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht. Volgens de brandweer werd door een persoon een voorwerp naar binnen gegooid. De politie doet onderzoek. Niemand is gewond geraakt. Noord-Korea heeft de Amerikaanse toerist Merrill Newman uitgezet. Pyongyang zegt hem te hebben vrijgelaten omdat Newman zijn fouten heeft toegegeven en zijn excuses heeft aangeboden. De veteraan uit de Korea-oorlog zat vast sinds eind, okt eind oktober wegens vijandigheden tegen de staat. De zes mensen die in de Mexicaanse stad Pacuca zijn aangehouden op verdenking van diefstal van radioactief materiaal zijn niet besmet. De zes waren naar het ziekenhuis gebracht om getest te worden op radioactieve besmetting. De zes zouden in de buurt zijn geweest van de vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week werd gestolen. Gisteren werd die teruggevonden. Het weer bewolkt en af en toe regen of natte sneeuw. Het wordt 5 tot 9 graden. Ook morgen is het grijs. Dan loopt de temperatuur op naar 8 tot 10. Dit was het nws Dit is René Passet van de AMB. De N14, de noordelijke randweg van Den Haag, is dicht richting Leidschendam. Dat heeft te maken met een ongeluk tussen de afrit voorschoten en de Seidende tunnel. Tot zover de verkeersinformatie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 Zin bij Esprit, Halterstraat-Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak. En nu kun je een diep ademhalen. Adem frisse lucht en een wakker gevoel in. We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah, we... Dit is een uh, belangrijk moment. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vooral weg, pleur op. Wat? Nou ja, zeg. Goedemorgen, toebakleefte op de radio. Het is niet zomaar een dag, nee. Zeg je schaande, bij die voetjes, Trippel, trappel, trippel, trappel. Ja. Het is een paard van Sinterklaasje. Hij is al op weg naar huis, maar dit, dit, dit meisje is natuurlijk Amalia. En die is vandaag... Jarig hè? Jarig, ja. En zij krijgt ook een speciaal concert volgens mij, hè? Oh, dat is ook oh. nog wel kunnen. Nu al, ik ja. wil ook een concert voor ja. mijn verjaardag. Precies, het is de verjaardag van Amalia, maar niet alleen de verjaardag van Amalia. Nee, echt niet? Precies, no staat hij nog een surf, dude? Ah. Het is namelijk Marcus, die is vandaag ook jarig. Komt. Eh. Hij ja. wordt. Hij wordt iets ouder? Ja, precies. Wie is daar? Ja? Hey 23 hey. jaar. 23 jaar geworden. En ik, zat, ik had hem ingeschatten van ah, hij is iets van 25 geworden. Ja, zo volwassen. Hij is zo was. Oh, komt ook door die baard. Hè? Wordt je ook ja, een stuk van. van. Okay. Tot wanneer blijft hij? Of uh, van de zomer pas? Uh, Tot, uh, ik ga op wintersport. Ja. Echt januari. Ik weet niet precies nu. En dan, uh, ja. Dan moet hij En dan wordt het voorjaar. Hè? En dan uh, ja. laat je hem ook door een kapper weghalen. Want het lijkt me wel heerlijk om dan door een kapper te laten... Ik heb hem laten wel en door een kapper laten bijwerken. Ja, lekker hè? Ja, dat geeft... Dan ja? ziet hij er wel weer strak uit. Oké, je het helemaal professioneel aangepakt. Ja. ja. Oké. Okay. Woest aantrekkelijk hoor, die Marcus. Hoe? Ja. Oh, Oké, okay. je hebt wel veel mannen met baarden. De ja. mannen met baarden. Ja, waarde. waarde. Maar het is toch echt ja, bijzonder dat je hier bent. Ik bedoel, op je verjaardag moet je toch vroeg je bed uit. Ja, en ik heb een doos gebak. Mee, en maar een no. doos gebak mee. Hey, ben je vanochtend nog gezond door je, door je vriendin, vrouw? Ja, die is heel even snel wakker geworden. Die ja? heeft me zoeken gegeven. En <laughs> nou me op pleid. Pleid. En nou wegwezen. En nou ja. wegwezen. Echt, want, ik, wil, ik wil weg. Ik wil slapen. Laat ik vooral weg. Ja, ik wil. weg. Laat me uitslapen. Gewoon deze vroeg morgen. Nou, ik ben echt nieuwsgierig wat er in de doos zit. Ja, dat uh, is verrassing voor straks. Dat is straks voor oh. Nou, gaan we eerst een plaatje draaien. Dan zullen we straks eens even de doos laten zien op de natuurlijk, Want hij komt bij een echte bakker vandaan. Want Marcus werkt bij een bakker. Dus, uh, dus uh, de, de verwachtingen zijn gespannen. Way for a chance to go. I got my bad luck shoes, and every excuse to dance these blues away ain't coming home. Toebak levert op de radio. Het is de dag dat Amalia jarig is, maar ook Marcus. En er zat een hele doos met gebak hier, waar we straks even een kijkje in gaan nemen. Mmm, mm, nou ja, ik moet me ook inhalen. Ik, moet zeggen ik, dat ik, ik moet... vind het meer een toren van gebak Ja, Het is echt uh, ja, een toren, maar het dat je. Ik hoop niet dat wij die doos allemaal moeten nuttigen. Want ja? daar uh, dat heb je verkeerde gekozen. Ik heb het speciaal voor jou uh, eigenlijk. Oh, ik denk, uh, jij eet dat wel? Ja, ik, ik neem plusminus een half gebakje en misschien later nog eens een hap, maar dat is echt een beetje het gemiddelde wat ik neem. Dus ik, maar ik had gehoord dat je ook nog ergens anders toe ging. Ja klopt, dus straks je ja. Goedemorgen Zandvoort krijgt ook. Ja. Dus kijk, als je gemak. straks door Zandvoort een wagentje zie rijden met uh, zo'n zo gebakjeswagentje dan kan je daar gewoon melden en dan wordt er een gebakje mee gegeven <lacht> Of zeg ik nou iets te veel misschien? Ah, je ik, ook heb, ik heb er veertig. Dus yep. uh... oh, oh kijk, veertig. 40. Nou, 40 wel... Veertig gebakjes zo? Veertig gebakjes, daar kan je dan iets mee. Nou goed, uh, het is natuurlijk een hele bijzondere week geweest. Het was, uh, wanneer was het donderdag of zo? Code rood. Ja, code rood. Helemaal leuk. feest, man. Het uh, was echt vreselijk gevaarlijk. Het was ook het einde van de wereld. En dan stoppen ze met rijden met de trein. En de bussen Dat... rijden gewoon. En het is veel, veel veiliger om met de bus te gaan, want de bus is veel stabieler op de weg natuurlijk. Het is wel minder gevaarlijk. En uh, dus mijn, uh, mijn vrouw moest ook echt van Amsterdam naar uh, Alkmaar komen. heeft er denk ik 4,5 uur over gedaan of zo. Hoezo zo lang? Met, met de trein? Met, met de bus en dan weer even wachten. Hè. Want het was veel zo druk. Er zat een, een vrouw fiets bij. Zo, die past niet overal in. Dus dan moest je even kijken waar ze wel drinken. Nou, dat was een heel gedoe. Oh. En uh, uiteindelijk kwam ze dan ook thuis, maar ik dacht, ja, jeetje, echt een beetje harde wind. En ook, Of oké, okay, het was wel hoog water ook. Maar en meteen die treinen worden neerge neergezet, stilgezet. Ik denk ik wat is dat? Hoe moet het gedoe? Altijd. Onge... Rij die spoorbaan even af, kijken even waar een paar bomen te dichtbij staan, haal die dan weg, man. Je hebt toch van die hele kleine karretjes die je altijd zag bij, uh, bij de, de, de, die slapsticks. Dus ja. Zijn al samen, ja, precies, al, die gewoon die even langs de pompaagentjes. Ja. ja, die pompwagen. Nou, dan loop je even met z'n tweetjes uh, de, de, de, het spoor langs. Nou, ja, lijkt, maar, het lijkt me best me... leuk om te doen dragen, de ja. pompaagentjes. Leuk ja. met die storm ook, erg, uh, erg Ja, ik, ik vond het echt armoedig voor woorden, God. maar goed, het ah, leek het... wel het einde van de wereld. En het was ook het einde van de wereld, want, wat bleek, s'avonds, ja, Nelson Mandela overleden. Ja. Dat is toch ja. een beetje het einde van de wereld. Zeg, ja. uh, dus, dus, dat is toch wel bizar, dat is toch wel eens een beetje de zwarte Jezus die hierheen is gegaan. Ja, dat is wel. Ze zeggen wel natuurlijk, uh, Tata is departed. Dat vind ik toch veel mooier, dat klinkt dan overleden. Tata. Ja, ze noemen Tata. Ja. Tata is departed. Hij is ja. getrokken. Wat ik, wat ik wel mooi vind in uh, Zuid-Afrika, uh, ja? dat ze gewoon met z'n allen feest gaan vieren. Om ja. zijn leven In plaats van allemaal heel treurig. Er zijn wordt wel wat gehoord, dood is, ja heeft ah, meer ja. feest gevierd om zijn leven te vieren. Ja, Vind dat is zo mooi. Ja, ja, zo hij, is ook een, hij is ook echt heel achterzwaardige leeftijd gestorven. 95 jaar. Ja, hoe lang je. houdt het lichaam het vol? Ja, hoe, hoeveel mensen halen er 95? Ja. Ik, ik, had zelf, ik, heb, ik kan me nog wel herinneren dat ik voor de televisie zat en bij mijn ouders. En dat die, was in 1990 dat hij vrij kwam. Dat duurde eindeloos lang. Dan ik te wachten. Wanneer komt hij nou? Wanneer kom, en dan kwam hij zo aanlopen. Zo, weet je, kwam die, van het Robbe-eiland kwam hij af van de gevangenis. Het is echt een waanzinnig mooi moment natuurlijk. En hij heeft gisteren ook al een beetje doorgenomen wat, er nou, wat hij nou precies gedaan had. En, en waarvoor zat hij eigenlijk vast? Ik was het helemaal vergeten hoor. Wisten jullie toch wel waarvoor hij eigenlijk vast maar, zat? ga jij ons opfrissen? Nou, nee, niet helemaal, wat heel veel mensen. Hij had, het had het met rellen iets toch? Ja, klopt. Eerst, eerst had hij een uh, vredesmissie gehouden. Net zoals Martin de King een beetje deed, zeg maar, alleen waar was Martin de King ervoor. En uiteindelijk lukte het. in die gegeven heeft hij wel gewelddadig op stand gedaan, omdat hij het apart wil afschaffen. En uiteindelijk is hij daarvoor berecht en heeft hij levenslange gevangenisstraf gekregen. En uiteindelijk is hij dus zeg maar van 63 tot 90 heeft hij vastgegeteld, 27 jaar ja, uiteindelijk en uiteindelijk over. is hij uh, losgekomen. En is hij dan, dat was het mooiste natuurlijk, is hij president geworden. Ja. Echt zo bizar gewoon. Van terrorist naar president. Ja. Dat ja. vond ik een echt uh, bijzonder moment. Dus dat, Zeker weten. Dat was ik zelf weer even een beetje vergeten. Dus geloof in je dromen, je kan het altijd waar maken. Dat is de boodschap. Uh, uh, bijna wel natuurlijk. moet je voorstellen dat je 70 jaar in zo'n kleine gevangenis zit en uiteindelijk kom je eruit en denk je, ja, nou ga ik eens even wat veranderen in dit land. Dan gaan we even land. knallen. Dan gaan we gewoon even knallen gewoon. Nou, dat vond ik echt, uh, Bizar. Nou, straks nog meer wetenschapwaardige en een grappige bericht. Ik zie al een hele lijst hier bij Jolanda staan. Ja, zeker. Dus dat komt eraan. Eerst er ook even rock'n'roll van de bovenste Blank. De nieuwe van de Reflets. Happy Jibby. Them. I met you a few years ago, I remember so clear You were smiling, I was scared And if I try to forget and search for someone else, I'll be fooling myself. I can't cope if you say no, but I'm a fool, I know, to think that you'll want the same. And if I said to you, don't go, would you stay with me or would you just let it fall? Have a chance to say you are beautiful to me. Would simply dry out the seas and wither all the leaves. You would be my Mel I can't cope if you say no. But I'm a fool, I know. To think that you want the same. And if I said to you, don't go.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 Happy Gb's, dat is de nieuwe Reflex. Ja, uh, yeah, daar hebben we veel van gedraaid. In het verleden, in het heden, gaan we ook veel van gedraaid. Gewoon een leuk beentje, een beetje rock rockroll-achtig is het. En achteraan Jimmerys, de Jeremys en Someday With You. Misschien met de kerstdagen kunnen we elkaar ontmoeten. Misschien is dat een idee. Ja, ja is echt, ik vind het echt zo'n kerstpad. Echt een leuk alternatief kerstplaatje vind ik dat. En trouwens, als ze toch ook kerstplaatjes hebben... Wham! zal straks natuurlijk al wel weer voorbij komen... want Sinterklaas hebben we achter ons gelaten. Dus het is ja, tijd boy, voor... weer doodgegooid. Met Wham! Maar wat, wat betekent Wham eigenlijk? Ik denk al, oh, paf! Weet je, oh, paf. Ik dacht gewoon een slag op je gezicht of zoiets. Wham! Maar dat betekent eigenlijk gewoon alleen maar... What happens after Mandela? Dat betekent dat... Oh, kijk, dat is wel heel toepasselijk dan. Ja, dat wist ik ook helemaal niet. Of het moet een grap zijn geweest dat ze het net even bedacht hebben. dat Mandela overleden is. Maar het past precies. What happens after Mandela? Nou, iedereen was er bang voor. Wat zou er nou gebeuren als hij straks komt te overlijden? Zo, so, heel Afrika in elkaar stort, want heel Afrika heeft hij opgebouwd. Nou, heel veel journalisten die hadden gezegd, doe even normaal. Want heel veel van die media die dachten Nou, we gaan er weer even een rel op zetten, weet je wel. Even... Paniek saaien. Heel veel journalisten zeggen zo: Ja, doe eens even normaal. Hij al 15 jaar van het politieke toneel verdwenen. Dus het zou heus wel meevallen met die paniek. En je ziet het, het valt ook reuze mee gewoon. Iedereen herdenkt hem gewoon en zoiets, van hij heeft mooie dingen gedaan. Goed, wat gebeurt er nog meer in de wereld van dat je denkt. Nou, dat is even heel raar. Ja, nou, met de storm ja? euh, zijn er wat zeehonden aange aangespoeld. Ja? Mocht je nou met de auto naar Flieland gaan. Moet je toch even uitkijken, want uh, er zijn een aantal c100 pubs aangespoeld in de uh, op het strand, yes. eigenlijk verder dan het strand. Yes. En wat een, is dat? Ja, het zijn ziekels. Ziekels. Ja. En yeah. uh, totally yeah. die zogenaamde huilers, die kunnen zichzelf niet verplaatsen. Het nee. kan dus zijn dat je of tenminste moeilijk verplaatst, dus het kan zijn dat er opeens een zeehond op de weg ligt. Oh. Dat je denkt van, hé, dat was een bobbel. Ja. ja, precies. Oeh. Dus nou, die hoeft uh, niet meer naar Pieterburen in geval. Nou, dan, dan, ik denk dat je auto aardig gerookt is. Ja, nou, oh. even de spuit erop. Klaar. Uh, toch? Ja, het is wel zielig. Nee. Ja, is wel, ja, die huilertjes. Ja, huilertjes. Oh. Maar dus pas op als je naar Veriland gaat. Ja, precies. Okay. En nou. als je er wel een paar ziet, moet je, je misschien even meenemen en er gewoon uh, ja, naar brengen. Even, even naar Pieter Buren brengen. Ja, dacht ik wel. Toch? Wel zo aardig. Zorg altijd dat je een handdoek bij je hebt in de auto, dan kan je een beetje inpakken. Ja, ik heb altijd een handdoek. Oh, wilde nacht in de auto, dan moet je altijd een handdoek bij de hand hebben. Nou, wat hebben we dan meer voor Volgens zo, zo'n muffen. Er ja. is uh, een kalkoen ontsnapt uit het een kerstdiner. De deur van de truck. Uh, was uh, niet goed vastgemaakt. En nee? zo wist de kalkoen vrij te komen... en de ontsnapping eindigde in de tuin van de schoonmoeder van zijn baasje. En uh, ja, de kalkoen is nu een soort mascotte geworden voor het bedrijf... Waar, uh, van die kalkoenen. En de Britse koninklijke familie die is misschien minder gelukkig met het nieuws. Want het bedrijf waar de kalkoen woont... waar die woont, alsof het echt een uh, ja. persoonlijkheid is... verzorgde volgens voor de kerstiné van Prins Charles... naar uh, de boer die was echt zo blij van... God, er is maar één weg... Maar hij mag nu blijven leven. omdat hij zo manmoedig zichzelf heeft laten ontsnappen. Oh, okay. En hij is vernoemd naar een slot. waar in de Tweede Wereldoorlog. geallieerde krijgsvervangeren werden vastgehouden. Sorry, weet door. je wat dat slot heet? Dat moet je toch wel weten. Dat was een televisieserie. Uh, uh, ja, Coldit. Ja, ja. ja! je gaat door naar de volgende ik ronde. Ga, ja, Cold It, Ja, Ik zat vroeger op een soort uh, Coldit in uh, Alkmaar. Dus dat uh, was een groot, somber gebouw. Dat je dacht, oh, hoe kan ik hier ontsnappen? Maar dat lukte nooit. Ja. Precies, dat was de enige manier om te uh. ontsnappen. En mochten ze nou echt die, geen cocoon meer kunnen eten... dan huh? heeft het bedrijf... wat ook de 12 Course Meal heeft bedacht... Huh? heeft er iets voor uitgevonden. Het volledige kerst, kerstdiner in blik. Oh, lekker. Het oh. is gewoon ingeblikt uh, voer... maar dan zeg maar het hele diner. Dus je, onderin zit het toetje. In, in het midden zit... Uh, <laughs> oh, zit uh, uh, het kerstdiner huh? volledig samengeperst. Huh? En aan de bovenkant zit je voorgerecht. Ik geloof... Ja. Dat er cremulé in zit. En... Ah, niet schudden. Ja, no. Niet schudden. Maar dat zit toch ook maar in die film samen. van uh, Shaki en de chocoladefabriek. Je had toen ook een pil. Oh ja. ja of het... zo. En die uh, gaf toen ook alle maaltijden. Ja, allemaal. Alle maaltijden drinken. Nou, ik ben ook wat klaar voor die, uh, die feestmaaltijd van uh, vandaag. Dus uh... oh, hier, ah. hij begint met uh, ei met bacon. Daarna ja? Mine Pie. Ja? Daarna cocoon. en jus. Uh, Broodsaus en cranberrysaus. Yeah, yeah? Spruitjes, geroosterde worteltjes en om het feestelijk gevoel compleet te maken, pudding. Oké, okay, alles bij elkaar. Goed, snap. Wanneer gaat die doos open? Ik krijg al trek. Ik zal ze zo even open. Ik knip hem maar open. De gebakken doos van Marcus. Zijn is vandaag jarig? Mocht je er daar ontgaan." gaan? Ik heb nog even langskomen voor een uh, gebakje. Gebak, dus ja, er zijn er genoeg. Kom, ja, nee, Holland. I don't believe Ain't nobody else like me around I don't need your inquisition Gary Clark Jr. Get it up, yeah! Get it up, yeah, yeah! Oh, oh get it up, yeah, uh, bottom hoger. ...moet ook weer naar beneden komen. Nou, dat kan je verwachten in de zaterdagmorgen... ...die we de toepak leeft. Eh, Wilde nacht geweest. Blijf gewoon even lekker nog op bed liggen. We zorgen wij voor de leuke berichten... ...en de geinitje muziekjes. Ja, ik had verwacht dat uh, voor Carrie Clark Jr. dat het helemaal zou gaan gebeuren... ...met deze plaat, maar daarna werd het heel angstvallig. Ja, stil rond hem. Ik had verwacht dat hij nog meer hit zou maken... ...maar het is natuurlijk een bepaald soort genre dat niet iedereen aanspreekt. Het is wat wilder. Ja, nou ik vind het wel lekker. Het wel. Ja, ik vind het ook fijn zo. Fijn om hè, wakker te worden. Maar ja, ik loop al een paar uur rond. Hè. Het is, het is, ja, het is je bent alweer schip. heel uh, lang uh... Oh man, vanaf uh, kwart voor van zes, kwart zes, is, is, was alweer, uh, ging, het, uh, ging het belletje alweer. Oh, ben ik aanwezig. Ja, stel. Dit is een Amerikaanse stel. die ging bij McDonald's een ontbijtje halen, Dat doe je meestal rond deze tijd. Ja, tuurlijk. Maar ze kreeg in plaats van een bestelling een zak vol geld. En het geld dat het stel dus in handen kreeg, zat verpakt in een plastic zak... en was bedoeld om uh, bij de bank te storten. Huh? En die vrouw zegt dan van... ja, mijn man op, opende de zak en ontdekte het geld dat erin zat. En een medewerker van McDonald's realiseerde zich dat ze een grote fout had gemaakt... en ging achter de Terry's aan. En die gaven ook het geld zonder aarzelen terug. Ja. Maar ja, Phil Gray was erg uh, dankbaar voor de eerlijkheid van het echtpaar. Hoezo? Ze gaven het terug toen ze het zagen, maar niet uit zichzelf. Maar ja... Okay. Hoe het precies mis kon gaan is onduidelijk. En er is een intern onderzoek gestart naar het incident. En misschien krijgen die mensen wel een jaar lang gratis eten bij McDonald's. Dat lijkt me wel. Wat een fijn cadeau. Wat een fijn cadeau. Bedoel, welke papieren zak zit er ook alweer in? Ja, in deze of ja, ja, Daar staat wat geld in. Ja. Beetje, nou, als we het toch over geld hebben. Nederland haalt uh, dit weekend uh, massaal de kerstbomen in huis. En juist door de crisis schijnen ze wat meer geld. Ik weet ook niet waarom, maar meer geld uit te geven aan de kerst. Het wordt wat luxe, Er worden wat luxere bomen verkocht, uh, omdat ze niet op vakantie gaan. Dan, ja. Ja, als je nu op vakantie gaat, dan hou je geld over natuurlijk. En van dat uh, kleingeld kan je natuurlijk weer uh, ja, dingen kopen voor de kerst. Dus het is toch wel weer goed voor, uh, de, voor de Nederlanders, voor de horeca, voor de, voor de uh, bedrijven. Zeker weten. Ja, alleen maar voor die uh, maatschappij die al die mensen naar de ski-pistes toe brengen en zo. Daarvoor is het weer een ander verhaal. Ja, dat is een ander verhaal. Ja. Maar goed, het bl geld blijft zelf wel een beetje in Nederland. In Nederland, dat goed, ja, ja. Dat is een heel goede zaak. Ik dat een goede zaak. Marcus? Ja, uh, Poetin heeft een groot probleem. Oh, want nou, hij heeft last van ja? roestig kraanwater. Roestig. Ja. Roest, Alleen roestig. Hij, ja, hij Ja, Hij rustig veel, hè? Bij, wil, hem, he? bij ja. hem thuis uh, heeft hij wel eens last van, uh, van kraanwater. En daar heeft hij ook uh, bij zijn aanhangers over geklaagd. Ja? Hij heeft last en van kraanwater. Oeh. Het persbureau uh, citeert hem. Kun je nagaan. Zelfs mijn kraanwater is wel eens roestig. <laughs> Ja, het is verder niet echt uh, spannend nieuws. Maar ja. Nee, precies. Er nou ja, is wel meer spannend nieuws in Rusland natuurlijk. Maar ja, die Russen... Ach. Nou ja, kraanwater. Ja, ja, ja als ze daar overgaan, nou overgaat, dan vinden we het niet erg. Maar momenteel zijn er natuurlijk allemaal weer berichten over Rusland... dat het niet zo heel fijn gaat Nee, met maar ja, de buurlanden. met de kerst is het ook zo naar. Want uh, ze zijn natuurlijk overal de kerstboom aan het optuigen. Ja. En Amerika heeft dus ook echt een stel ruzie gehad... over uh, het opzetten van de kerstboom. En uh, die man wist wel hoe agressief zijn vrouw werd. En hij vluchtte naar de woonkamer... Maar die vrouw die gewoon al allerlei voorwerpen naar hem toe. Ja? En uiteindelijk heeft ze echt een aantal keren... met de hun versierde kerstboom voor, voor zijn bek geslagen. Okay. Nou ja, de vrouw is gearresteerd, aangeklaagd wegens mishandeling. Ja, en op ja, ja. Oudjaarsdag pas moet ze zich verantwoorden in de rechtbank. Dus ik ben benieuwd of ze nou echt drie weken in die cel moet zitten. Dat zal haar leren. <lacht> Net ja, tijdens de kerstdagen. Hebben jullie trouwens die kerstboom gezien op, uh, ja. in New York? Echt? <lacht> waren er wel... 20.000... Waren er 20, waren er 30... Nee, 45.000... Lampjes, lampjes oh. in die kerstboom. Mooi, hè? Het is echt is, bizar. Daar blijven mensen getuigd. Er is dus echt gewoon een, een, een speciaal team aangesteld... Ja? om op zoek te gaan naar, naar die die de boom. ideale boom. Ja. Uiteindelijk hebben ze bij iemand in de tuin... echt zo'n hele mooie, hoge... Dennenboom gevonden. Oh, en en toen, hebben ze, toen hebben ze gezegd: van Mogen wij jullie boom op, uh, nou ja, op de Times Square? Hè? Times Square heet dat. Times Square? Dat, ja, Volgens uh, ja, mij wel. Ja. Mogen wij hem daar neerzetten? Ja. ja dat is natuurlijk, uh, in Amerika is dat een grote eer. Uh. Ja. Dus dan ben je nog je boom kwijt. En uh, dan zit je daar met zo'n stam in je tuin. Ja, en nou, je hebt hier gewoon een krukje om op te zitten. Leuk hoor. Want dat ja, doen we niet te laag. Uh... Oh, ik denk bij dit ding uh, dat het een complete tafel is. Uh. Ja. ja. Echt een grote boom. Dat is dat bizar? Gewoon, dan, nee, goed, hij gaat wel naar goed doel dat ook iedereen kijkt naar die boom, maar ja, die boom die eeuwenlang in je tuin heeft gestaan. Ja, ik zou, die ja, zou Het, weg was, heen, het weg. was ook een, een emotioneel momentje, zeiden de, ja. de eigenaren. Ja. Ja. Ja. ik zou toch maar minstens willen dat ze een andere kleine boom daarvoor in de plaats planten. Nou, het is eigenlijk een beetje de Nelson-modellen onder de bomen, zo. Ja, hij, is, ja. hij is gestorven voor een goed doel. Ja. Om Amerikanen weer aan te sterken. Want Amerikanen hebben het nodig in deze moeilijke tijd. Ja. Ja, ik ben nog steeds geschokt dat, uh, dat Wem dat betekent. Hè? What happens after Mandela? Ja, after Mandela. Ja, ja. Dus, uh, Ongelooflijk hè? Ja, ga maar eens op Google. Of, uh, misschien is het wel een grap. Maar ik geloof dat het toch wel echt was. George Mike had zo'n diepgang. Oh? Oh, hebben we ook oh, Wem? Oh. Dit lijkt wel Wem. Maar dit is Wem niet. Nee, echt niet. Jordi Davidson en Fred Astaire. Andere you grootheid. No Misconception oh, that meer zoet het zou zo ben kunnen zijn. Maar het is het niet. Ik kan me zo herinneren, mijn eerste vriendinnetje. Echt een beetje eerste serieuze vriendin... Relatie die ik heb. Klinkt altijd wel leuk, hè? Relatie, waar ik ook, weet je wow, man, waar ik ook... Uh... Oeh, waar het mee gebeurde, zeg maar. Die had ook zo'n hele grote poster van George Michael boven de bed hangen. In zijn zwembroek. Uh, uh. Moet ik altijd een beetje aan dan terugdenken. Dat maar goed, er zitten ook altijd wel leuke kantjes aan. Het is half negen geweest, wat later dan normaal. Maar wees gerust, het komt altijd in het programma voorbij. Nieuws uit Zandvoort. En zo nu ook het geval. Jolande, steek van wal. Ja, nou, er zijn uh, oplichters actief in Zandvoort. Hey, uh, even opletten dus. Ja, de, de, via Burgernet kreeg ik dit ook binnen... Op donderdagmiddag is een 85-jarige vrouw uit Zand... Wordt het slachtoffer geworden van twee oplichters. Terwijl ze middags werd uh, door de twee vrouwen bij de dame aangebeld... waarvan eentje aangaf zwanger te zijn. Maar de vraag was of ze even een telefoonboek in mochten kijken... om het telefoonnummer van het dokter, te, het dokter te raadplegen. En nadat de vrouwen weer weg waren... bleek de bank pas van het slachtoffer gestolen... en bij controle bleek er al een groot bedrag van de rekening te zijn afgeschreven... En het vermoeden bestaat dat de pincode van het slachtoffer bij het boodschap doen is afgekeken. Waarna de vrouw het slachtoffer naar haar woning hebben gevolgd. Jeetje, wat een onderneming. Echt, hè? Dit is toch... En dat ja, voor uh, duizend euro of zo? Ja, ik weet ja je kan meestal wel maximaal duizend euro opnemen. Bij, ja. bij mij althans. Tjoh, dat is, er is al een vergadering vanaf gegaan. Ook om dit allemaal te plannen, zeg maar. Ja. Voor een oud mensje toch even lekker lastig te vallen. Ja, nou, 85 jaar. Ja, het ja, is dat echt te gek voor woorden gewoon. Nou ja uh, het is sowieso te gek voor woorden hoe oud ja, maar ja, met ik al zo min. Ik bedoel, neem dan iemand van je eigen leeftijd, hè, zeg ik altijd. Ja. Nou ja, maar... Goed. En onthul jezelf. Onthul jezelf. Ik kom je oplichten. Ja. moet ja, ja. het nou eens gewoon doen? Nee. Ja. Ja, <laughs> ik denk uit. dat er dan nog steeds mensen in trappen. Die trappen dat zijn er nog. Jammer. Ja, dat is wel een beetje een, uh, ja, triest gewoon. Uh, nog meer uh, Santvoortse berichten. Onder andere burgemeester uh, Nienke Meijer heeft de waarderingsspeld uitgereikt. Hij wilde het vorige week donderdag wilde het al doen. Hij wilde het uitreiken aan uh, Gert Kuik. Uh, maar toen was hij in één keer gevlogen, Zij zei, nou, oh, daar ga ik nu niet mee doen. Ik, uh, ik vlieg weg. Maar afgelopen maandag had hij hem in de vuik. Hij heeft hem uitge, ge, uitgereikt aan hem. Hij heeft heel veel dingen gedaan in de zandwoord uh, Gert Kuik. En hij zegt zelf, ja, het was ook een beetje van mijn eigen idee. Ik wil er zelf ook een beetje bezig blijven. Hij, hij zegt dat het zwarte gat al komen omdat hij namelijk met pensioen is gegaan. Dat nou, nah, ik moet wel dingen blijven ondernemen. Het laatste wat hij ondernomen heeft, zijn van die uh, grote borden bij parkeerplaatsen. In uh, Zandvoort om te laten zien. Zeg, als bezoeker aan Zandvoort kom je daar. en dan stap je in die wagen. en dan zie je zo'n zo zo platte grond. en dan denk je. oh, kan ik dit allemaal doen in Zandvoort? Oh, ja. Dat is natuurlijk een hele goede actie van hem. Dus hij was hartstikke blij dat hij die, uh, die speld kreeg. Dus uh, nou ja, aan oh, hem. Ik heb het idee dat hij vroeger ook nog eens dingen. voor de, voor de Zandvoortse omroep heeft gedaan. Mij. Ja, hij ja, ja, ja, schijnt te... sowieso nog uh, regelmatig koffie in bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Hey, dat zou zo ook. En waar? Okay. Ja, hoe is dat? Dus uh, nou, en uh, de burgemeester bleef hem stimuleren. Allemaal. Blijf vooral doorgaan met je acties. Ja. ja, en uh, de ondernemer van het jaar is uh, uitgeroepen. Ja. Uh, bij de het jaarlijkse ondernemersavond die in de Beach Factory bij Center Parks werd uh, georganiseerd... Ja. Uh, kreeg um, Robin Molenaar de, de ondernemersprijs. Hij is van Beach Club 10, de eigenaar. Ja. Uh, hij is ondernemer van het jaar geworden. Ah, oh, leuk. Hij werd uitgereikt door de vorige uh, Binnenrecht, geloof ik, aan de ja Ondernemingsprijs uh, het. Uh, wanneer... Ja, Ik wou nog even zeggen dat er morgen is een rommelmarkt in kerstsfeer, in de krocht. En er is ook een winterwonder... Nou, niet winterwonderwandeling, maar gewoon winterwandeling ja. van het IVN. Uh, dat, uh, dat is sneeuwig. is van uh, 1 tot 2, half 3, uh, vanaf de oase. Dus ja, dan moet je wel eerst naar de oase toe. En ik weet dus ook dat er nu vandaag... Uh, vanaf volgens mij tien uur of zo, is er een uh, kerstmarkt in de protestantse kerk. Oh! En uh, die mensen zijn altijd heel erg ijverig... en ze hebben ook zelf gemaakt. Uh, lekkere dingetjes. Uh, bonbons en uh, kerststukjes en weet ik veel wat allemaal. Het was twee weken geleden, kon je... Uh daar aan meehelpen en dan kon je je eigen stukje reserveren om te kopen. Oh, dat, dat weet ik toch? Ja, ja, ja, ja. ja maar nu, uh, nu wordt het alles verkocht, dus uh, probeer gauw, dan zie je van iemand van ik ga hem een stukje verhalen, dat je denkt ja, ik ga hem lekker Je halen. kon hem reserveren. Je kon ik hem pak hem gauw. Ja, je kon ja. hem reserveren. Ik zeg van nou, ik heb deze gemaakt, let u er even op dat hij niet verkocht wordt. Ja. ja. Nou precies, nou brand heftig. Er is niks hand. Nou, er is geen bom. Nou, zo. dat was wel een bom, namelijk. in de Tripstraat in Nieuw-Noord Nieuw is maandagavond rond half negen een man ernstig gewond geraakt bij het ontploffen van een gasfles in zijn kofferbak. Ja. Uh, de Audi is door de ontploffing uh, totaal ontwricht. In de kofferbak lagen er meerdere buta gasflessen. Waarschijnlijk is er één lek geraakt. En uh, toen uiteindelijk is hij uh, geëxplodeerd. Meerdere auto's in de buurt zijn compleet naar de, naar de Filistijnen. Zeg maar. Het uh, gebeurde rond 9 negen uur s avonds. En uh, ja, de, de, de politie is nog allemaal, uh, onderzoek verder uit hoe dat hoe nou echt is. krijg je is. een lek in yeah. een butaan... Ja, geen idee. Maar gewoon horen is... met zo'n ding. Mm, ja, oh. nou, als je dat doet, dan, uh, dan blijft er weinig van je over. Maar. De man is hier nogal gewond geraakt aan zijn arm, armletsel en uh, meerdere breuken opgelopen. En hij uh, is naar het ziekenhuis overgebracht. Uh, hij is nog overleefd, als ik zo hoor. Een, een gigantische explosie. Dat je denkt, nou, dat, dat, dan, dan leg je gewoon een paar meter verder op. En dan is het klaar gewoon. <truimert> Sorry, moet ik alles even omlijsten natuurlijk met de nodige geluiden... Nou, goed dat zover... zijn de stofwolken opgetrokken. Ja, precies. Zo weer het nieuws dat is zo interessant wat de berichten. In het tweede gedeelte van het radioprogramma nog veel meer. Maar eerst hier muziek op de zender. Oh, kerst, hè? Ik hoor kerst. Hoor je kerst? Ik hoorde wel kerst. Oh, Oké, okay, nou, prima. Ah, het begint je goed met uit. je kerst. Ja. Yes, sir. One. En het was ook een van de singles van onze. Sorry, maar even buiten de camera. Wat een aparte dansmuziek op die vroege morgen. Hè? Kwart negen in Toebak -leef op de lokale zender ZFM. Mark is er vandaag jarig, dus er is uh, genoeg gebak hier in de studio. Mocht je denken, van, nou, ik heb er wel een beetje trek in. Ik wil de studio ook van binnenkant uh, eens even bekijken. Ik kan gewoon even aanschuiven. En uh, dan kom je gewoon even naar, uh, naar het Raadhuisplein. Oh nee, dat zit nog steeds in mijn hoofd. Toch weg. Doe maar Doel niet, weg. hè? En dan staat er een bord. Ja, Mediapark Zandvoort, daar moet jij. in. Kan niet missen gewoon. Dat is echt uh, heel makkelijk te vinden. Studio 86 is het. 86, oké. Okay. Nou, het is allemaal wel leuk te vinden. Nou, we kijken zo eens op internet wat voor maffe berichten komen we daar zo allemaal tegen. Nou, er is een echt paar geweest. En die uh, zijn verantwoordelijk voor het houden van 144 honden in hun, in hun woning. En dat waren wel allemaal chihu chihuahua'tjes hoor. Chihu dat waren die, kleine, die kleintjes. Die liepen los door de woning en door een loodse naast. En de politie spreekt echt wel van erbarmelijke omstandigheden... waarin de honden waren opgesloten. Overal lagen uitwerpselen. Voor veel honden was onvoldoende water beschikbaar. Ja, hoeveel moet je nou neerzetten voor een chihuahuaatje? Ja. Bijna niks. Maar ja, volgens een dierenarts zijn de meeste honden in een redelijke conditie. Maar ja, hij heeft wel, heeft wel al die honden... die zijn door de politie dus wel naar een opvangadres uh, verplaatst. Maar uh, ze zijn niet aangehouden, mensen. Maar worden wel later verhoord. Ja, 144 er... honden. Wat moet het een herrie geven als je Zo, aanbelt? Oh, man. Zo, en, al die ja, en chihuahuas, hè? Ah, vreselijk. Echt, daar word je allemaal gek van gewoon. Ik denk, nou, het, uh, ah, het, het schijnt ook dat ze waarschijnlijk een illegale fokkerij hadden. Ja. Oké. Okay. Het ja. Dus uh, ja, zijn wel. er ook wel heel veel. Maar ja, het vermenigvuldigd. het waren de eerst twaalf. Nou, toen ik eerst twaalf. Hoppatee. Ja, ja dat is 144. Nou, voor mij was het niet echt een heel goed handeltje. Want voor mij zijn, uh, nee, zijn er niet echt veel verkocht. ze zijn allemaal blijven hangen. Ja. Die, die krengen zijn duur. Ja, dat betaal je dus al voor. Uh, een Chihuahua. Uh, 500 euro. Uh, hartstikke idee. Echt. Ik zou het eens dus even opzoeken. Nou, ja. Een kalkoen is goedkoper hoor. Ik, ja. Nou, ja, ik zie niet zoveel vlees aan het chihuahua ook. Natuurlijk. Nou, echt niet. Maar goed, je, nee. kan, je kan er wel een leuk dekje overheen gooien. Dat ook even wel mee met showen natuurlijk. Ja. Je ja. Die doen ook niet zo in een handtas. Nou, als je nog denkt van, ik ik ben... vind het gemuteerde ratten. Het is bijna al een gemuteerde ratten, ja. Uh, als we het uh, toch over spullen hebben die je kan kopen. Ik bedoel, momenteel zijn we natuurlijk uh, de, de kerst staan nog voor de deur. En uh, heel veel mensen hebben er dan nog wat geld over. Snel kluisteren. Dat nou, wat kan ik als nou kopen? Nou, op de marktplaats kan je uh, toch alleen nazi-spullen kopen. Een centrum van informatie en documentatie. Israël stapt naar de rechter omdat marktplaats toch alleen spullen verkoopt uit de oorlog. Onder andere uh, dolkjes uh, met het Hitler-Jüken-embleem uh, erop. Uh, Hitler-poppen staan er ook te koop. Er zijn auschwitz pyjama's. Dit is echt heel luguber, gewoon van die zwart-wit gestreepte pyjamas kan je kopen via Marktplaats... bij de nazi... nou ja, Maar goed, het uh, Centrum van Informatie en Documentatie Israël... Dat wil dat tegengaan. En Marktplaats zegt maar, ja, ja, ja, het is misschien wel een beetje uh, raar... maar het is toch echt de verantwoordelijkheid van de koper... of de verkoper en de uh, verkoper. Ja, maar... Was een het paar gestreepte uh, gevangenisuniformen. Ja, uit, dat uit, is dan gelijk nazi. Achter. Ja, blijkbaar. Nou ja, het is wel een beetje. Een zie... beetje de Daltons gewoon, denk ik dan Ja, oké. Okay. Maar als je het echt op, op zo gaat verkopen, met echtheidscertificaten bij. Oh ja, ja. ja, ja, ja ik ja, weet ja. het niet door. Nou, dat is een beetje gruwelijk dit. Ik zou het niet echt doen. Dat is. Uh, nee, nee. Maar de Duitse politie, mag ik nog een ding zeggen? Ja, ook mag een maar beetje ook. over nazi's. De Duitse politie heeft een app ontwikkeld, ja? waarmee nazi lietjes herkend kunnen worden. En die app die kreeg al vlug de bijnaam nazi Shazam naar de populaire app Shazam... waarmee liedjes binnen elke seconden herkend kunnen worden. Ja? En de Duitse politie ziet die muziek als een uh, manier voor neonazis om jongeren te lokken. En de app moet gebruikt worden om vlug te kunnen ingrijpen... wanneer nazi-muziek wordt gedraaid op bijvoorbeeld internet En de applicatie zou kosten besparen en werkt bovendien erg snel. Ja? En er zijn dus al 79 liedjes geïndexeerd als uh, racistisch of, of nazistisch. Maar het is nog niet zeker of die app gaat gebruiken. Maar ze gaan wel gebruiken bij audio surveillance. Dus ik heb zo van, nou ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig naar die 79 liedjes. Van hoezo dan? Weet je, dat, dat krijg je dan wel. Ja, ik, denk van, ja, maar, ik wil eigenlijk zelf kunnen beoordelen of ik dat een nazi-liedje vind. En misschien die, zitten er wel hele leuke nummers bij dat ik denk van nou, wat een onzin Wat een onzin allemaal. Ja. ja, maar dat is de journalisten in jou, hè. Dat je toch wel weet van, ik wil weten wat nou precies speelt. Is, ja. het is, Hoor en wederhoor. Ja, een fout, niet doen, loslaten. Marcus? Ik heb even uitgezocht wat een chihuahua kost. Dus nou? Het liggen tussen de 200 en de 550 euro. Ja. Um, en wat ik heel grappig vond, ik zat te kijken op de site puppycannle.nl. Ja. En daar had ik dan gezocht op uh, Chihuahua. En toen stond erbij 40 plus items gevonden. 40 plus items? <laughs> ja, ze vinden een hond een item, dus wij maar? Oh, Oké. Okay. Oh. Nou ja, zeg. Nou, is misschien... toch ook zo? <laughs> is verhandelbaar oh, het Oh, jij bent ben zo'n fout dus. Nou ja. Nou ja, het is gewoon. Ja. En een man, en een man. Maar Chihuahua zeg maar. is wel erg goedkoop in het onderhoud, hè? Want ze eten bijna niet. Nee, daar gaat weinig in. En je kan, maar hij, hij kan, je, kan moet in je, je handtas leder voor kopen. Ja, de, ja, dat moet je helemaal niet. Ja, wel, die moet ja wel, je echt... Want anders hebben die beesten nu veel te koud. Want ze komen allemaal uit Mexico. Ja, maar je moet ze in je Ja, je moet ze gewoon in je handtas laten. En die moet je van binnen met bonten. Je doet ze gewoon in de... een. nee, dat is goed. Oh, met de kerst ze in zo'n kerstsok <laughs> hang je zo aan je jas zo. Oké. Okay. Ah, oh, dat is wel heel schattig. Nou goed. Okay, oh. tijd voor muziek. <laughs> tijd is voor muziek. Ja, en wat voor muziek hebben we op? De radio geslingerd. De Benelux, Nederlands beentje. En nu het maar, de single heet Liar. So Hoe vaak ik het draai deze wordt die leuker eigenlijk. De Benelux, uh, Lie Beside Me, Liar En het videoclubje moet je er echt bij kijken. Ik heb het al drie keer gezegd, maar in die videoclub is het dodelijk saai. Mannen in een auto en uiteindelijk gaat de kofferbak open om een jerrycam uh, te vullen voor uh, benzine. En dan zie je iemand liggen daar en dan gaat de kofferbak dicht. En dan later gaat die auto in de brand. Lie Beside Me. Ik van, oh, er oh, is het opruiming geweest. Ik vind dat echt uh, grappig bedacht. Het is ook een lekker plaatje. Het is een lekker uh, ja, een ja. beetje door. Het is de zanger van Skip The Rest van vroeger. En die zijn ooit al lang geweest in de studio. Echt bij breed. Echt mij al Acht jaar geleden of zo. Ja, sommige dingen blijf je gewoon bij. Nou. Oh, ik zeggen net, het is even Hengstebal. Maar uh, toch even niet. Nou, als we het toch over Hengstebal hebben. Misschien even echt uh, berichten voor, voor, voor mannen onderling. Ja, masturberen ja. Ja? Ja? is goed voor je. Ja, kijk. Dat, dat hoor is, ik uh, graag. Kijk, vroeger dachten ze dat je er blind of krankzinnig van werd. Oh, wat zeg je? Ja, je moet niet wel masturberen, dan word je doof van. Ja, ja. Nou, dat is dus al allemaal uh, natuurlijk uh, onzin, dat weet iedereen. Ja. Alleen, wetenschappers hebben nu ook eigenlijk alle, alle punten op een rijtje gezet... <kwijnt> waar, wat het eigenlijk goed voor... Ja, de goede punten van ja? masturberen. Precies, zo. zet uh, hem je, Bij vrouwen uh, zorgt het ervoor dat je... Ba uh, uh, zo, ja? Vraag, yep. uh, dat je bij je baarmoederhals... Uh, minder snel bacteriële infecties krijgt. Oh, okay, omdat ja, ja, ja. Uh, het uh, netjes schoongespoeld wordt. Yeah. Uh, je bekkenbodemspieren worden er sterker van. Je, slaap, je hebt minder last van slapeloosheid erdoor. Uh, yeah. uh, de kans op de suikerziekte verkleint. Hey. Oh, vandaar dat ik dus, geen suikerziekte heb. Uh, ja, precies. Dus neem nog een gebakje. Ik ben zou wel zeggen. Te zwaar, maar. Yeah. <laughs> en bij mannen uh, zorgt het uh, daar ook nog eens voor dat je minder kans hebt op uh, prostaatkanker. Uh, je immuunsysteem wordt er sterker door. Oh. Je, wordt, je maakt meer endofines aan. Waardoor je minder snel depressief wordt. Zo. Kijk. En, eh... Oh. Uh, nou, nou de jongens, jongens was wacht niet leuk. langer, zou ik zeggen. Oh, met dat, oh, ik kan me wel voorstellen dat vrouwen dan wel wat zachereniger zijn over het algemeen. Want vaak bij vrouwen lukt het niet altijd. Nee. Nee. Je maakt meer endofines de... aan. Ja, nee. Dus die, die, oh, die worden zo gefrustreerd. Oh, net win ik! Wat verdorie... Oh, <laughs> Nee, je gaat niet door door de volgende ronde. Klaar. Ja, maar dat is uh, naar, naar de man toe, volgens mij. Ja, de man toe. Ja, maar we hadden het over masturberen. Zelf weten ze wel hoe het werkt. Toch? Ja, zelf weten Dat is waar. Maar goed, in combinatie ja, met z'n tweeën. Vrouwen, het de vrouwen stoppen dus soms ook wel. Maar, nou ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, die nee, denken, maar nou, die, het maar. blijft gewoon... Gewoon seks in zijn geheelheid is, is goed. Is goed. Want, uh, oh, ja. Je hart gaat sneller slaan, je bloed komt door de aderen, je huid wordt door bloed. Het ja, ja. is gewoon heel goed voor het lichaam. Het ja. is uh, echt goed om even regelmatig even flink uh, van leer te trekken. Van jetje. Van jetje. Ben, ik, ben ik toch nog goed voor mezelf. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, ik nou. moet even even mezelf erkietelen, hè? Zo heet gewoon. Ja, precies. Op de, de zaterdagmorgen. Toch goede informatie. Slaat even op. Hier heb je wat aan. Hier ja, heb je wat aan. Laatste plaatje voor. Uh, in a strange sorry. flat in Iceland. Ja, precies. Ik was zeggen, deze plaat heb ik net al gedaan. Laten we deze plaat doen. Als afsluiter van uur 1. Blacking in and out in a strange flat in East London. Somebody I don't really know just gave me something to help settle me down. En to stop me from always thinking about you. And you know your life is heading in a questionable direction When you're up for days of strangers And you can't remember anything except the way you sounded when you told me you didn't know what I should do